5 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Het RIVM mag tijdelijk gebruik maken van geanonimiseerde telecomdata om te zien of het in bepaalde gemeentes te druk is geweest. Als dat zo is, kunnen de coronamaatregelen verscherpt worden. Het kabinet heeft een noodwet gemaakt die dit mogelijk maakt. Nu veel maatregelen worden versoepeld, wil het RIVM een systeem hebben waarmee snel in kaart kan worden gebracht hoe mensen zich verplaatsen. Met de zendmasgegevens kan bekeken worden hoeveel mobieltjes uit een andere plaats op een bepaald moment ergens waren. TGVM mag maximaal een jaar gebruik maken van deze gegevens. Er liggen nu 180 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er twee minder dan gisteren. Er ligt nog één Nederlandse coronapatiënt op een IC in Duitsland. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg neemt de totale bezetting op IC's maar langzaam af. Het aantal opnames van patiënten met het coronavirus buiten de IC... daalt volgens het netwerk wel vrij snel. De politie heeft een verdachte opgepakt voor twee zendmastbranden in Veldhoven. Het gaat om een man van 30 uit die plaats. Hij stak op 11 april twee zendmasten in brand. De politie onderzoekt of de man ook bij andere zendmastbranden betrokken is. De afgelopen tijd zijn er op verschillende plaatsen in Nederland... brandjes gesticht bij zendmasten. Mogelijk zijn het acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk... Vitesse moet gewoon huur betalen aan de eigenaar van het stadion Gelderdom. Dat is de uitkomst van een kort geding bij de rechtbank in Arnhem. De voetbalclub betaalt bijna 200.000 euro per maand aan huur... meer dan welke club in de Eredivisie ook. Omdat er door de coronacrisis tijdelijk niet gevoetbal wordt... loopt de club veel geld mis. Daarom wilde Vitesse een halvering van de huur afdwingen. Maar de eigenaar van het Gelderdom wil alleen uitstel van betaling geven. Het weer, vanavond blijft het op veel plaatsen nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen opnieuw zonnig, bij een graad of 24. En ook met Pinkster is het vrij zonnig en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Rond de westkant van Amsterdam loopt het op veel wegen vast. Dat heeft allemaal te maken met de afsluiting van de A10 Noord richting Amersfoort. Die is dicht vanwege werkzaamheden. Veel vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de Ring meer dan een uur. Op de A10 West staat het in beide richtingen flink stil. Tot zover de verkeersinformatie.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 29 mei, vijf uur geweest, het is weekend. Mijn naam is Walter Sands en welkom in Zandvoort. Dit is het programma voor de gasten hier in Zandvoort. En uh, ja, het zit vol met lekkere muziek, toeristische informatie en straks om half zes het laatste nieuws vanuit liefst uit Zandvoort. Maar nu eerst Tony Braxton, hier bij ZFM. Goedemiddag. In my private parts, And just the thought of you Can't help but touch myself That's why I want you so bad This one night I want you there beside side. 1996 alweer. En als je Tony Brixton even googelt, wat staat er dan bovenaan? Dat ze 1,56 meter groot is. Is dat relevant? Ik weet het niet. Maar dat is een beetje. Dan weet je dat. Afgelopen dinsdag kreeg ik opeens een berichtje van mijn dierbare flinton over te En die zegt: joh, hier word ik blij van. Vlievens. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een plaatje samen met Laura Veen. Invisible. Gegoogeld gedaan. Ik weet niet waar hij het vandaan heeft, maar hij stuurt me wel vaker rare berichten. En. Uh, het is eigenlijk best een lekker nummer, ik draai hem gewoon. Flevens, hier is het om. point to the sky today will be a good day provided i can get some of the fresh air into my lungs no tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high which heal and soothe my state of mind it's been a few dark days i've been choking on the hope and can't escape the maze I felt that I was owning the pavement and feeling fly Only the statement that truly I got something to give and no reason to cry <laughs> A broken record ain't cool, especially when there's no I even knew I'm nipping off the roof to let the sun shine in Follow my heart and breathe again, yeah Follow my heart and breathe again, yeah Follow my heart and breathe again yeah. Earth Wind en Fire. Nightdreaming. Een plaat die nooit uitgekomen is, hij stond in de Eternal Dance: het verzamelalbum van Earth Wind and Fire. Hier bij ZFM, waar het kwart over vijf is. En ja, het belangrijkste nieuws van vandaag: de Haltestraat gaat dicht. Tenminste, voor terrassen. Tussen 12 en 12. Dus 12 uur middags en 12 uur s'avonds. Is er besloten vandaag om de horeca ruim baan te geven. En het wordt één groot terras. En de horeca mag van 6 uur s ochtends tot 3 uur nachts open hier in Zandvoort. En dat allemaal. Vanaf volgende week, maandag 12 tot 12, is er één grote ras in de Haltestraat. Top! Believe it. Maybe I'm I don't wanna see me. I don't wanna. Van deze zomer, denk ik. 330 miljoen streams al op Spotify. Dus dat moet wel een succes worden. Ja, dan had ik het vandaag met Jaap Koper over Chic. En hij draaide die oude plaat die hij, draaide toen hij, die hij hoorde toen hij 12 was. Maar Chic bestaat nog steeds. En ze hebben een jaar of twee geleden alsnog een nieuwe plaat uitgemaakt. En uh, dat is Back in the Old School. Dat is deze. Long to bring you back some of that funky old school disco groove Back in the day, we used to dress up in designer suits And dance and party until we were soaking wet See, it wasn't just a chic thing It was an everybody thing So, if you're already down with us, that's beautiful But if you're not, we're here to try and change your mind Things weren't perfect, but they were pretty great back in the old school you <laughs> We staan nog samen met Nel Rogers. Bernard Edwards is helaas afleden. En dit is uh, van twee jaar geleden nog. Back in the old school. Chique, chic, chic. Yeah. En dan is hij afgelopen. chic chic. Back in the old school. Now Rogers. Ja, dan ga ik zo bellen met Christophe van de uit Zandvoort. En tot die tijd is het heel anders. Met Bianco. Met een nummer dat ken je uit de Martini Race commercials. Dit is hem. En dan ga ik even bellen. Close your eyes and your fight. and slow ...thema wat je kent uit de Martini-race-reclame. Heel lang geleden. Christel, liefst uit Zandvoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, daar ben je. Ging, ja. Gaat het toch goed? We hadden net even verbindingproblemen. Uh, maar hier ben je. Fijn om je te hey, horen. Ja, hartstikke leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, misschien even goed voor onze gast in Zandvoort. Wat is liefst uit Zandvoort? Uh, liefst uit Zandvoort is een uh, blog over Zandvoort... ...en eigenlijk over alle leuke dingen die hier uh, gebeuren... Uh, leuke strandtenten, leuke nieuwe uh, koffietentjes, restaurantjes, hotels... en uh, met een focus eigenlijk ook wel op duurzame initiatieven. Okay. En ik ben dat vorig jaar uh, begonnen om uh, eigenlijk te laten zien hoe leuk uh, Zandvoort is. Ik vond dat dat uh, wel nodig was om daar iets meer aandacht dat aan te geven. Dat weet toch iedereen al hoe leuk Zandvoort is? Ja, wij wel, denk ik. Ik weet het niet. Ja, heel veel mensen weten het denk ik ook wel. Maar ik, ja, ik krijg heel vaak te horen van waarom woon je in Zandvoort... en is dat dan leuk? En, en nou, dan krijg je allemaal... ...dingen te horen over Zandvoort ...maar je denkt, ja, dat, ja. Dus, dat is er ook... ...maar ja, ja, het, ik zie het ik ken anders... Het. ...en ik wilde gewoon dat we die andere kant van zandvoort ja, dat... laten zien... ...dus ik vond, het, ja, ik vond toch wel dat het... Uh, ...nodig was om dat verhaal te gaan vertellen. Ja, het dus, ziet, er, uh, ziet er heel mooi uit... ...die, ja. die site van je, in je blog... ...en um, bovenaan staat nu... ...strandtenten reserveren vanaf 1 juni... ...want ja. de strandtenten gaan weer open... Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is van uh, dit weekend. Uh, nou ja, alle strandtenten zijn ook vandaag al en nou, natuurlijk al de afgelopen dagen druk bezig om uh, dat voor te bereiden. Ik was vanochtend ook even op het strand even een rondje gedaan en uh, ja, iedereen is bezig met bedjes en terrasafsluitingen en, en, en wandelroutes. En nou ja, het is allemaal best even ingewikkeld, uh, denk ik. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk toch wel het bijzondere dat maandag uh, ja, de strandtenten vanaf 12 uur open gaan. Ja. En uh, het wordt natuurlijk heel mooi weer, dus... Ja, het is best wel spannend um, om te zien wat er gaat gebeuren. En uh, ja, gaan mensen reserveren. Van... Ja, want, want hoe, uh, hoe gaat dat nou? Hoe zou je dat eigenlijk moeten doen? Als je het gewoon netjes voor mail zou de dansen, van tevoren moet je bellen om een afspraak te maken? Ja, meestal wel online. Maar je moet eigenlijk van tevoren, als jij nu denkt, hey, maandag wordt het mooi weer, ik wil naar een strand zijn, moet je nu ja, gaan reserveren, bedenken waar je naartoe wilt mm -hmm. en uh, gaan reserveren. En dat gaat uh, voornamelijk online. En uh, sommige strandtenten werken echt met timeslots. Of ja, echt een, een bepaalde periode dat je mag komen. En dan maar moet je, je ook weer weg. Uur. Je kunt niet de hele ja, dag met een dag. kop koffie blijven zitten. Ja, ze ja, dus willen natuurlijk voorkomen dat je inderdaad met één kopje koffie de hele dag blijft zitten. Dus uh, vaak is het uh, anderhalf uur of één uur en drie kwartier tot twee uur. Dat je dan kan blijven zitten voor een uh -huh. ontbijtje of een lunch. Dus je moet echt wel voor ontbijt, lunch en diner uh, moet je reserveren. Okay. Maar uh, sommige stroomtenten zijn er ook wel makkelijker in. Dus sommigen zeggen ook: we, we, we gaan niet alles reserveren, we houden altijd wat tafels vrij. Ja, ik zag ook ergens, ergens iets staan. staan dat je, dat je, uh, als je op het moment dat je aankomt, dat je dan je reservering kunt doen. Ja, alleen ben je natuurlijk dan nooit. Uh, kunnen zij niet garanderen dat er dan plek voor je is. Nee. Want er zijn natuurlijk al minder plekken. Hè. Er, er zijn heel veel tafels al weggehaald binnen en buiten, want er mm -hmm. moet toch afstand gehouden worden. Dus uh, ja, als het dan vol is. Ja, dan, dan is het pech. Alhoewel uh, de meeste strandtenten ook hun takeaway, de, take uh, de beachbarretjes eigenlijk open houden. Zeker met mooi weer. dan kan je altijd nog uh, wat afhaal uh, bestellen en zelf ergens op het strand. En de, en de strandbankjes, die mogen ook weer? Want daar was er nog discussie over. Sorry, de, de, de, de bankjes en de matjes. De bankjes, de bedjes en zo. Ja, ja. Ja. Uh, ja, die mogen ook weer. Ja, dus die moeten ook wel met, uh, ik geloof, twee meter afstand. Uh, uh, van elkaar uh, zijn. Maar die ja, dus sommigen um, hebben ook de strandbedjes nu ook al uitstaan. En uh, die kun je dan ook weer online reserveren. En bij sommigen is dat ook wat flexibeler en kan je mm -hmm. gewoon op het moment uh, daar naartoe. Uh, wat ik ook zie bij sommige strandtenten is dat je binnen uh, reserveert voor binnen of buiten. Mm -hmm. Maar dat je als je buiten zit en het wordt slecht weer opeens, dan kan je niet je, je, je reservering naar binnen doorverplaatsen. Nee, nee. En uh, nou ja, goed, dus dat zijn allemaal van die dingen. Wat je, ja, daar moet je even goed over nadenken als je die ja, reclamering doet. Dus um, uh, ik denk dat de praktijk het allemaal een beetje moet gaan uitwijzen. Want het is natuurlijk voor ons allemaal uh, nieuw. Maar wat fijn dat het weer open gaat. Toch? Het is ontzettend fijn dat het weer open gaat allemaal. Nou ja, dat is gewoon natuurlijk heel fijn. En uh, ik denk dat we met z'n allen maar een beetje moeten gaan uitvinden hoe het gaat. En ja, op het strand is het toch weer anders dan de horeca in Haarlem of in Amsterdam. En uh, ja, er is ruimte genoeg op het strand, denk ja. ik. Dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat we weer naar de strandtenten kunnen. Ja. En uh, lekker ja. uit eten kunnen. Ja? ja, En dan ben ik natuurlijk helemaal benieuwd. Want uh, dat zie ik in jouw blog, uh, dat hou je ook uh, op Instagram geregeld bij. Er is nogal wat verbouwd en gesleuteld aan al die strandtenten. En uh, heb, heb je nou nog onze, zoals een mooi in Duits zegt, geheimtip? Waar, uh, waar zijn ze nou allemaal druk bezig geweest? Wat is helemaal geupdate? We hebben uh, het uh, Corendon-paviljoen erbij gekregen bijvoorbeeld, maar... Klopt, Ja, er zijn een paar waar die we eigenlijk nog helemaal niet van binnen hebben kunnen zien. Want uh, op het moment dat, dat ze open wilden gaan, uh, moesten ze eigenlijk alweer dicht. Mm -hmm. Dus um, een daarvan is bijvoorbeeld Ayuma, uh, die dit jaar ook weer in, helemaal ingericht is door VT Wonen. Oké. Okay. Um, nou, dat is leuk om een kijkje te nemen, dus weer totaal anders dan vorig jaar. Uh, er zijn een paar nieuwe strandtenten, um, Noosa, uh, dat was het voormalige Skyline, dat okay. is ook heel erg leuk en mooi geworden, echt een beetje in, in stijl van Noosa in Australië, een heel leuke sfeer. Okay. Um, nou, ook uh, niet eens open geweest, um, Ohana is een nieuwe strandtent, die zit naast tent 6. Okay. Um, dat was vroeger Bad Zuid, en, nou, dat is ja, ook een hele leuke strandtent, die is alleen maar open geweest nog met de beachbar. Maar ja, heel leuk, uh, fris en uh, hip. Ja. Dus uh, ja, dat is ook leuk. En het, het schijnt een hele goede keuken te zijn. Maar goed, dat, dat, dat, dat weten we is vanaf volgende week. Ja. ja. Uh, dus uh, ja, dat, er zijn wel een paar hele leuke bijgekomen, denk ik. En uh, ja, dat is het leuk om daar nu uh, eindelijk even te kunnen gaan kijken. Ja, absoluut. En uh, nou dan kijk ik even op je site ook. En verder ja, valt me ook op dat er gewoon ook andere dingen gewoon doorgaan natuurlijk. Uh, ik, zie, ik zie strandyoga, ik zie kickbox op het strand. De markt gaat natuurlijk gewoon door. Uh, ja. Fijn eigenlijk. De musea musea gaan ook open. Ja? Uh, maar ook daar moet je dus ook reserveren. Ja. Dus uh, ja, je moet wel even van tevoren bedenken wat je wilt doen. Um, uh, bij het Zandvoort Museum is er ook een tijdslot waar je dan uh, over moet uh, denken. En bij het uh, nieuwe HDMZ museum, wat natuurlijk ook echt, nou ja, die is ook geloof ik maar ja. één of twee weken open geweest en ze dus kon het weer sluiten. Ja. En die, um, uh, die bieden arrangementen eigenlijk aan. Um, om naar, dan kan je naar de panoramafilm uh, kijken en dan daarbij een soort culinair uh, arrangement. Ja, ik zag dat inderdaad. Uh, het, uh, het museum zelf is dan verder nog, uh, nog even gesloten. Maar ja, het zijn allemaal eigenlijk de, de meeste dingen. Ja, moet je echt van tevoren even vastleggen en over nadenken wat je gaat doen. Echt dat hele spontane, dat uh, kunnen we, ja, moeten we even ik dit, uh, een beetje vergeten. Nou ja, dat nou ja, en... nou, valt ook wel mee, maar... Dus, ja. ja, wij zullen het wel zien. En, en wat natuurlijk, dat was toch wel het grote nieuws van vanmiddag. Ik heb het al eerder genoemd uh, vandaag hier in de uitzending. De terras in de Haltestraat. De Haltestraat wordt afgesloten en wordt één groot terras. Dat gaat, uh, dat ja. gaat door. Oh, dat gaat door. Nou, ja. super. Ja, dat is wel te gek natuurlijk. Ja, dat wordt uh, wat even af En dan staat er ook nog heel erg mooi bij. De horeca mag van 6 uur s ochtends tot drie uur s'nachts open. Oh, <laughs> ja oh. Maar de terrassen zijn van 12 uur s middags tot twaalf uur s'avonds. Dus... Ja, inderdaad. Oh, dat is wel heel erg leuk. Dat vind ik ja. wel heel leuk uit te zien. Ja. Dus ik ben heel, ben heel benieuwd. Gisteren hadden we Ron uh, van Lauren Hardy in de uitzending. En die is zich helemaal aan het voorbereiden daarop. En, uh, het wordt nog wel heel ingewikkeld hoor. Want je moet inderdaad ook passeren en, en uh, ruimte maken tussen tafels. En, maar ze zijn er heel druk mee. En uh, nou, ja. fijn dat het dus doorgaat. Leuk, ja. Ik zag ook bij uh, Dune aan de duinrand. Uh, die hebben ook een terras geplaatst naar de overkant. Dat is daar bij de ingang van de waterleiding daar. Ja. En uh, zij hebben hun uh, uh, zij gaan een nieuw uh, nieuw restaurant bouwen, eigenlijk aan de overkant. En dat, op dat terrein hebben ze nu ook hun terras neergezet. Ja. Dus dat, dat ja, ja, iedereen verplaatst het terras naar een ander plekje, zodat er meer ruimte eigenlijk ja, is. Dus dat is ook wel weer heel leuk om te zien, vind ik al die uh, innovatieve. dingen die uh, inderdaad allemaal gebeuren. Ja. Ja. Christel, hartelijk bedankt. Volgende week bel ik je weer. Dan ja. kijken we even terug hoe het, uh, hoe het gegaan is. En dan is er vast weer allemaal nieuw, uh, nieuw nieuws bij. En, ik ja. Uh, ja, in ieder geval heel erg bedankt. En, uh, ja, tegen iedereen zeg ik gewoon: kijk op uh, Liefst uit Zandvoort. En daar staan al ja. die tips die, uh, die je hier kunt doen in het mooie dorp. Hartstikke leuk, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week, Christel. Dank je ja, Het is hier. En daarvoor hoorde je Christel van liefst uit Zandvoort. En kijk op die site, volg dat blog en je weet alle insider tips van de Zandvoortes. hier. Wat er hier allemaal te doen is. is het is kwart voor zes geweest, hier bij ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM. De valeur die se perd, en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille morceau Car les villes, villes, succes. Sont touchés par le manque de rest. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove, and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself, and the rest will flow. Du respect pour le jeu. Bang bang. Boogie boogie hoogie hoogie. ha Respect l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié. Et le rap est commercialisé. Le tag disparaît. Et le graphe ressurgit dans des galeries. Yeah. D'ART spécialisés. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Pay respect aussi à tous les funkies de la planète. Mais quand je dis funky je penseret plus au comportemental, esthétique et tout le vent, oui. Le front qui est un état d'esprit, sachez que l'oriental en on blanc, ouais, moi fait partie, je. Magic in the moves. Oh. find yourself inside the grooves. Music's what we really care. La peta qui a comblé ces années-là Le respect toujours aussi Les DJ1 qui nous ont fait un et nous font danser un Oh, oh yes, it's good to be a queen And yes, it's good to be a queen Respect yourself and the rest will flow Le diamant huh. voyage sur le sillon en kilométrage limité et transmet le son en l'envoyant jusqu'au pays des volutes mes pieds dans le domaine nous sommes restés à charner du respect du vinyle tu le sais la vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle je passe comme dinas like the bitch and then you die voilà Welkom in Zandvoort. Bonjour à tous à Zandvoort. Allianz Ethnique, met respect. Vijf Franse rappers met een verschillende achtergrond... om aan Algerije in Italië. Uh, en yeah, ja, 1995. En het was een band die ik als een van de eerste begeleide in Tifoli, uh, Utrecht. En ik heb er nog een t-shirt van. Helemaal niet belangrijk. Maar ik wou het toch even <treeks> zeggen. Gaan we <We're going> <treeks> naar <treeks> Nederland. Naar de jaren 80, the Time Bandits. Dit was van Kraken. Die hoorde je in elke discotheek doen. Dat was al lang geleden. Time Bandit, Live It Up. De band van alles. Hier heette die volgens mij, ja. Ja, en daarmee wordt het uh, bijna zes uur. En uh, dan kom ik zo meteen nog bij je terug. En heb hebben echt wel meer informatie voor je. Onder andere over het zeewater, over de temperaturen. We hebben het over het weer natuurlijk. We gaan het hebben over de strandtenten die opengaan. We gaan het hebben over van alles en nog wat. Dat allemaal in het tweede uur... Van welkom in Zandvoort. Bonjour à tous à Zandvoort. Welkom in Zandvoort. Welkom uit Zandvoort. En zo heet dit programma hier bij ZFM, waar het bijna 6 uur is. Tot zometeen naar de klok van 6 uur.